Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft gisteren in Ridderkerk in vijf kwartier... 100 automobilisten een bekeuring gegeven. Ze keerden op een kruising waar dat niet mag... om een file op de A16 te omzeilen. Het verkeer op de A16 stond vast vanwege een ongeluk. De honderd bestuurders kregen ieder een boete van 140 euro. De Spaanse gemeente Malaga heeft drie dagen van rouw afgekondigd... nadat Peter, Peter Julen dood in de put is gevonden. Vanochtend is er bij het stadhuis een minuut stilte... Afgelopen nacht slaagde hulpdiensten erin het kind in de ruim 100 meter diepe boorput te bereiken. Dagenlang was er vertraging door het moeilijk begaanbare terrein en de harde steengrond. In Parijs is de Franse film- en musical componist en jazzpianist Michel Legrand overleden. 13 keer werd hij genomineerd voor een Oscar, drie keer won hij de Oscar ook... voor Windmills of Your Mind, de muziek van The Summer of 42 en het nummer Gentle. De bekendste film waarvoor Legrand de muziek schreef... was Le Parapluie de Cherbourg met Catherine de Neuf. Michel Legrand was 86 jaar. De Nederlandse ambassadeur in Pakistan gaat binnenkort terug naar dat land. Maar ze waarschuwt in het AD dat ze nog wel voorzichtig moet zijn. De ambassadeur kwam begin november even naar Nederland... maar ze mocht niet meer terug. De aanleiding was de ophef in Pakistan... over de mohammed Cartoonwedstrijd van Geert Wilders... die toen al was afgelast.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 Um, we gaan het hebben over uh, wat jij uh, hebt aangegeven op jouw uh, onderwerpen. De Pluspuntkrant. Ja, begin januari is bij het eerste nummer van de Zandvoortse uh, Krant is verspreid om binnen.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 Dus je, moet, je gaat niet de hele dag euh, achter een schilders ezel zitten. Dat doe je niet zo gauw. Doe een echte kunstenaars die doen dat wel? Die gaat de hele dag schilderen. Ja, maar, <lacht> Dit zijn echte zondagsschilders, hè? Ja, dat ja. Wat is <lacht> <bent> dit bedoeld? <lacht> huh? Maar goed. Ja. Nou, um, even kijken wat, wat we nog meer hebben. Uh, er staat in de krant: is er per ongeluk een, uh, een foutje gemaakt. dat er een. Uh, een uh, aan de dag met je. aan de slag met je herstel.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 En als er mensen zijn die het leuk vinden om te repareren, natuurlijk kunnen ze ook komen en zich melden. Van ja, ik, ik, dat, dat vind ik leuk om te doen: om een strijkijzer te repareren. Of een ja, noem maar eens wat op. Een, een, een, een fietsen doen we wat minder, maar. <laughs> goed, het kom, moet handzaam naar binnen kunnen het komen. Hand, het moet wel handzaam zijn. Ja, dat, dat, dat, dat natuurlijk ja, wel. Ja, ja. Leuk.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 Harde dat... schijf eruit en bij het afval. Ja, nou, nee, maar goed, is dat... er zijn natuurlijk wel connecties. Er zijn bedrijven voor die dat, ja, dat, die die dat precies. Doen. En dat ja. weten zij, dus dan kunnen zij ja. ook verwijzen. Die kunnen verwijzen en die weten adressen die niet onbetaalbaar zijn bijvoorbeeld. Dat ja. Soort, uh... ja, want het gevaar in uh, het niet repareren van een computer en hem bij het afval zetten... is dat uh, zo'n computer, die heeft natuurlijk een harde schijf... En, ja, ja, daar staat van alles daar op. Daar staat natuurlijk van alles op. Ja. En die moet je er altijd uithalen voordat je hem weggooit. Of in ieder geval uh, uh, zwaar laten bewerken. Maar... Ja, met een, Goed. met een hamer. Met een hamer of wat dan ook. <laughs> Ik zie ook nog dat er een uh, workshop bloemsierkunst is in de Blauwe Tram. Ja, die is, uh, die is komende vrijdag, middag, vrijdagmiddag om twee uur.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 En als je denkt van ik wil op een andere manier wat, wat doen. Dan zijn er in Zandvoort ook mogelijkheden om op een andere manier in beweging te komen. En valpreventie en dan te valpreventie doen. En valpreventie te doen. Dus ja. er zijn vele manieren. Maar blijf actief. Dat is wel het credo als je wat ouder wordt. Blijf mobiel. Ja, ik had even gekeken op jullie website. En een van de cursussen die mij wat opviel. Dat is glas in lood maken. Ja.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 De moeite waard, al blijft ons niet gespaard We zullen haar ooit vinden We zullen haar ooit vinden We zullen haar ooit vinden 2018, St. Malone Kade, een meisje, heel alleen.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 Die, die maken ook meer lawaai en die maken die klappen. Ja, nou, dat, dat zou kunnen. Ja, dat is wat. wat <tie> ik wil daar ben je ziet ik ook van wakker geschrokken uh, uh, zeg maar, yeah. een aantal keren. Uh, je ziet het illegale vuurwerk ook wat zwaarder worden. Dat hoor ik ook terug van de politie, uh, ook rond autoneel. Uh, ja, dat, dat is een tendens. En ondanks dat het verboden is, uh, komt het wel Nederland binnen.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 Meneer Meijer, u zat voor het afsteken van uh, professionele vuurpijlen. Maar dat ging met name over de overlast die dat veroorzaakt. We betrekken er wat andere onderwerpen bij. Mij. Ja. Um, eigenlijk hebben die dezelfde rode lijn, dat heeft u gewoon goed gezien. Ja. En dat gaat erover uh, hoe gaan we respectvol met elkaar om? Dan um, nou moet ik er altijd wel altijd, heb ik altijd in mijn achterhoofd van Ja, die, die mensen die wonen aan de kust. Um, in Zandvoort, in een toeristendorp.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 you The fury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 Die zijn van invloed op de kaarten die jij trekt. Ja, nou ik zal bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Als iemand heel erg zagarinig is of boos is, en die loopt voorbij ons. Zonder dat diegene wat zegt, dan zien we dat tegenwoordig. Oh, die is boos. En dan hoeft hij niet eens wat te zeggen. Dat zien we, toch? Als gewoon als mensen. Dat heeft niks met spiegel. Dat kan iedereen mee. zien. Dat kan iedereen ja, zien. Of absoluut. heel vrolijk, hetzelfde. Nou, die emotie, om zeg maar heel zwart-wit voorbeeld te geven, dat is wat wij wat verder uitdiepen.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 Soms denken van: God, dat is een prettig ja, mens. Hè? Ja, en, dat. en maar dat of je van: dus wow, die heeft het even niet naar zijn zin. Want dan, dan zie je of je voelt iets aan iemand. Ja. van die, die, die, die is niet oké. Okay, die, die, ja. dat, dat, maar dat heeft precies, iedereen. Ja, is... Alleen bij de ene is het iets meer ontwikkeld dan bij de andere. Hè? Dat, dat kun je ook ontwikkelen ja. volgens mij. Iedereen ja, heeft doet, het gevoel wel. alleen. Maar dat moet je eerst bij jezelf doen. Precies. Want dat Als je is wat jezelf... wij bij... natuurlijk gedaan. Juist. hebben. Wij zijn helemaal.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 de mensen ja. die dat zeggen van uh, ja nou ja oké okay, weet je die denkt zeker dat ze in een glazen bolletje alles kan ja. zien ja, maar ja, in feite is heeft af. het alleen maar met jou te maken Absoluut. met degene die tegenover je zit ja. en ja. Het, het is de bedoeling dat jullie die persoon zeg maar een beetje open krijgen ja. of in ieder geval naar zichzelf laten naar kijken, zichzelf kijken. Ja, en als is... je naar jezelf kan kijken ja. en dan krijg je dat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 Lacherig wijze ja. spreken, spontaan. In het verleden zijn er natuurlijk vaak uh, uh, bepaalde mensen die zich dan. ja, we hebben nog heel kort tijd, waar we ja. die, die zeg maar zich in een bepaalde verpakking uh, stoppen hè, en, ja. en zich dan presenteren en dan is het natuurlijk. ja, dan, dan denk je van, oh, dat, uh, da, da, daar moeten we niks mee doen. Ja, het is het, is bijna, even, even terug, bijna. Het, is, het is zondag, dus morgen. Zondagmorgen van 7 Avond. tot 10. Van 7, 7 tot 10 het is dat. Van 7 tot 11. Dus we hebben nog een uurtje, een uurtje langer, erbij. mensen. Morgenavond dus, hè? Van in ja, het Amsterdam, Amsterdam Beach Hotel? Ja. Dank voor jullie komst. Gratis Draai. entree. Nog Gratis even erbij, zegt En we hebben ook nog wat prijzen, dus dat is ook leuk. Doe het op Facebook, even checken en dan kunnen jullie dit allemaal nalezen. Dank jullie wel. We gaan jullie